Apropos Apropos Cultuur op Radio Scorpio het is verschrikkelijk druk vandaag. Maurice Bejar is overleden, Tom Barman is in het stuk gesignaleerd en dus komt hij uiteraard ook bij ons. En onze reporter Eline praat met molenontwerpster Marina J over haar radicale carrière switch. Welkom.